Kees Groot met het NOS-journaal. Het is onduidelijk of de twee piloten van het Russische gevechtstoestel... dat vanochtend werd neergehaald aan de grens van Syrië en Turkije nog leven. Turkmeense rebellen in het gebied zeggen dat de piloten zijn doodgeschoten... maar de Turkse regering heeft aanwijzingen dat ze nog in leven zijn. De twee piloten sprongen vanochtend uit hun toestel... nadat het onder vuur was genomen door Turkse F-16's. Rusland ontkent dat het toestel het Turkse luchtruim heeft geschonden... De NAVO vergadert op dit moment in Brussel over het incident. In Tunis is een explosie geweest in de buurt van een busje met leden van de presidentiële garde. Er zijn daarbij volgens de eerste berichten elf mensen omgekomen. Of het om een aanslag gaat is nog onduidelijk, maar de autoriteiten in de Tunesische hoofdstad gaan daar wel van uit. De VVD is tegen de klimaatwet die PvdA en GroenLinks gisteren presenteerden. De twee partijen willen bij wet vastleggen dat Nederland in 2050 bijna geen broeikasgassen meer uitstoot. Volgens de VVD zijn die plannen onrealistisch. Fractievoorzitter Zijlstra denkt dat er bedrijven uit Nederland zullen vertrekken als de milieueisen te streng worden. Eenmaal in het buitenland gaan die bedrijven meestal nog milieuonvriendelijker produceren. Dan is het resultaat dat Nederland armer wordt en de wereld nog steeds warmer, zei Zijlstra. Volgens hem is het slimmer om langzaam internationaal stappen te zetten. Oudminister Annemarie Jorritsma is de nieuwe fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. De fractie heeft haar gekozen als opvolger van Loek Hermans... die twee weken geleden opstapte na een hard oordeel... over zijn functioneren als commissaris bij zorginstelling Mea Vita. Jorritsma zit pas sinds afgelopen juni in de Senaat. Daarvoor was ze twaalf jaar lang burgemeester van Almere. Het weer, vanavond buien met in de loop van de nacht meer opklaringen. Minimumtemperaturen 3 tot 7 graden. Ook morgen zijn er buien, vooral in de kustprovincies. Tussen de buien doorschijnt af en toe de zon. Het wordt 6 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral nog vertraging op de A1 richting Amersfoort... vanuit Amsterdam van Muidenberg 4 kilometer... Richting Amsterdam op de A1 tussen Naarden en knooppunt Diemen 9. De A2 Utrecht Amsterdam tussen Breukel en knooppunt Amstel. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Kunemorgen en Waardenburg. Op de A4 Amsterdam Den Haag, daar staat bij nieuw -Venep nog 5 kilometer. De A9 richting Diemen vanuit Amstelveen voor Bijlmermeer 4. Op de A10 vanaf knooppunt Koenplein naar Watergasmeer voor het knooppunt Watergasmeer 5 kilometer. En richting knooppunt De Nieuwe Meer tussen Watergasmeer en Nieuwe Meer 8 kilometer. Dan de A10 richting Volendam, vanaf Amsterdam Slotenvaart tot kloop het over 10. De A13 naar Rotterdam, tussen Prins Klausplein en de afgrid Berkel en Rode reis over 13 kilometer. A27 Utrecht Breda tussen Evening en Werkendam over zo'n 19 kilometer. En vanuit Almere naar Hilversum op de A27 tussen Beeldhoven en Lunetten 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. En voor je het weet ga je van de blues naar de reggae. En van de reggae ga je naar de soul. Vandaar ook de, de naam die er aangegeven is. When the blues meets the reggae soul. Nou, ik kan een paar mooie plaatjes klaarstaan voor jullie. Ik hoop dat het afwas klaar is. dat je zometeen met een kopje koffie, glaasje wijn... een bordje krutmoes. <lacht> ik, ik vind het allemaal goed. Luister maar gezellig mee. Love tonight Third of September, that day I'll always remember. Yes, I will go. I hung a head and said, son, Papa was a rogue.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 in mensen beginnen de paniek een beetje de kop op te steken. Want uh, eigen laptop leeg, dan wordt de laptop uit de tas gepakt. En dan wordt hij weer afgestemd op uh, ZFM. En dat vind ik hartstikke fijn. Ja. Mijn naam is Willem Bruist. En je luistert naar ZFM Zandvoort. En ik zie dat uh, de SSC Alarmcentrale in Zandvoort... die luistert ook mee. Ik zeg mensen, alle naast elkaar. En dan, uh, dan gaan we eens even de shuffle doen. Ik denk dat dat wel leuk is. Toch? It takes all Ja, komen we net achter dat wilnis dus nog niet is ondergelopen? Dus staan we rustig bij. Stand by. En bij me Ben E King. Ja, jongens, het is hartstikke druk. Het is werkelijk niet te geloven. Ik heb het nog nooit zo druk gehad. Er schijnen een heleboel viewers te zijn. En luisteraars via de eten of via internet. Allemaal hartelijk welkom, hier luisteraars hierwem Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist. I take all the tickets. Zo gaan wij in sneltreinvaart richting Georgia. Gladis. Ja. The Glad of Nights and the Pips. The Midnight Train to Georgia. ze ja, zou moeten zijn naar Zandvoort. Maar ja, er heb je nu weinig aan. Het regent hier in Zandvoort. Het is hartstikke donker. De zee is gesloten, heb ik gehoord. Morgen weer. Er zijn heel veel luisteraars. Tenminste, ik kan dat zien aan mijn, uh, aan mijn berichten en zo. Het komt aan alle kanten. komt er binnen hier. En ik ben er ontzettend blij mee. Ik zou uh, ja, bijna zeggen uh, respect voor jullie allemaal. Franklin, wat respect. En je luistert naar Sivems Antwoord. Gaan we weer verder met Sam en Dave, de Soulman. Solmen en ja, wie is nou de solmen vanavond? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. We pakken eventjes twee brenda's. Zodra zeg maar. ze een paar. Twee jongens achter elkaar. Twee Brenda's heb ik mooi eventjes een, uh, ja, een bakje koffie kunnen drinken, natuurlijk. We gaan naar de Brothers Johnson: Strawberry Letter 23. I'm gonna be Johnson Strawberry Letter 23. En uh, jongens, de verzoekjes blijven maar binnenkomen. Ik heb me dat uur echt niet genoeg. Ik heb nog maar 15 minuten. En ik heb nog niet van 23 platen die ik wil draaien. Dat gaat hem niet worden. Nou, dit is er eentje bijvoorbeeld. Het is niet echt een solplaat. Hij is een beetje tussendoor gepiept. Now Als een vreemde eend in de bijt. Een nieuwe stal in een oude stal. Ja, alles kan. Jullie vragen erom, het wordt gedraaid. Zo zeg ik dat maar weer. Ja. Het is weer twaalf minuten voor acht. Ja, ik kan er slechts een uurtje bij aanplakken. Maar goed, dan komen we met problemen met de volgende uitzending. En dat zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dus uh, ja. We doen net alsof het nog heel lang gaat duren. I've been I'm not mad. My life has been so wonderful, I can't stop laughing. Dat is de redding, of, of zijn uh, ja, zijn. Uh, de nummers waarvan ik zeg van. Het snijdt echt door mijn ziel. En bij mij niet alleen, geloof ik. En met de Supreme's komen we bijna vijf minuten vracht. En toen zetten we daar alweer bijna op. De Soul Show. De Soul Show, het blokje Soul. We zijn begonnen met de blues om 5 uur, 5 tot 6, 7 tot 8, een reggae blokje en. Uh, wat zeg ik nou? 7 tot 8? Nee, 6 tot 7. 7 tot 8. De Soul. Ik hoop dat het uh, allemaal in de smaak gevallen is dus dat jullie heerlijk hebben gegeten, en afgewassen en hebben kunnen genieten van een glaasje wijn. Met een beetje uh, knappe muziek erbij. We hebben vandaag een hoop luisteraars bijgekregen, nieuwe luisteraars, daar ben ik al wel achter gekomen en uh, ik ben er blij mee. Jullie kunnen natuurlijk altijd een bericht achterlaten op, uh, op Facebook. En dan kun je bijvoorbeeld, uh, mocht je mijn pagina niet gevonden hebben, zie je van bruist met Willem Bruis. En als je daar naartoe gaat, dan uh, kun je rustig een berichtje achterlaten. Vind ik wel leuk. En als je zegt van nou god, dit uh, wil ik de volgende keer. Uh, nog eens een keertje horen, misschien wel twee uurtjes soul... of twee uurtjes reggae, of twee uurtjes blues. Zeg het maar. U vraagt... en wij draaien. Met dit nummer neem ik afscheid voor jullie. Dit is uh, Love Team van Barry White. Barry White. En ik zou zeggen, tot de volgende keer maar weer. Hierna de uitzending van de gemeenteraadsverkiezingen. deze zullen verzorgen worden door Quinten... Ook niet de mensen natuurlijk. Ik hoop jullie allemaal graag weer te zien. Graag weer te spreken. Via Facebook of wat voor medium dan ook. Ik zou zeggen tot de volgende keer.